voor Radio, aflevering 729 uur 2. We zijn bij, uh, begonnen met Asher Queen met Stardance. Lekker pittig nummer zo in het uh, eerste nummer in het tweede uur. We gaan natuurlijk uh, Vender nog een hele uur lang met Like the Wind in the Trees van Deuter. Verluister, plezier. Oh We gaan uh, Peaceful Radio aflevering 729 gaan we afsluiten met uh, Medwin Goodall, Alcazar, Flame of Passion. Muziek van het label Oriade Music uit 1996. En ja, ik zal het dus even zachtjes op de achtergrond aanzetten. Want het is uh, toch een hele lekkere muziek. Mijn naam is Ben Oveugel en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Je kan het allemaal na en luisteren via www.peacefulradio.eu. Graag tot de volgende keer. Dag.